8 uur. Freddy van met het NOS-journaal. Bij nieuwe aanvallen van het Syrische leger op burgers... zijn vandaag zeker 18 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de mensenrechtenorganisatie in Syrië. De meeste slachtoffers vielen in een plaats vlakbij Daraa... de stad in het zuiden waar de opstand in maart begon. Er werd met tanks op mensen geschoten. De andere doden vielen in de stad Homs... waar ook al weken wordt betoogd tegen president Assad. Het lijkt erop dat het leger een groot offensief... tegen de betogers in Homs is begonnen. De man die maandag voor de deur van het Universitair Medisch Centrum Utrecht overleed, was kort daarvoor gewond geraakt bij een kluisraak. Twee mannen brachten het slachtoffer s'avonds vanuit Zeist met hoge snelheid naar het UMC. Ze stopten niet voor verkeerslichten of de politie, maar kwamen toch te laat bij het ziekenhuis. Kort daarvoor hadden ze in Zeist geprobeerd een kluis open te slijpen, waarbij de man van 34 zwaar gewond raakte.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 Amnesty International hield vanmiddag in Maastricht een demonstratie... waarin werd opgeroepen tot de vrijlating van Mansouri. In Düsseldorf zijn de drie J's betrokken geraakt bij een auto-ongeluk. De bandle bandleden zijn volgens hun manager ongedeerd. De drie J's waren onderweg naar de repetitie voor het Eurovisie Songfestival. Op een rotonde werd het busje waarin ze zaten aangereden door een taxi. Alle inzittenden bleven ongedeerd. De drie J's zijn volgens hun manager alleen erg geschrokken. Morgen doen ze namens Nederland mee aan de halve finale van het Eurovisie Songfestival. Het weer, vannacht helder en rond de 7 graden. Morgen meer bewolking en buien en dan 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. U bent ondernemer en geen nerd. U wilt een website, maar geen cursusinternet. U wilt gemak en geen digitaal gedoe. Dan is het tijd voor een kant-en-klare website van de Telefoongids.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 Twee passies. Straks praat ik met de Vlaamse journalist Rudy Rotier. Hij is bezeten van Pakistan. En ik praat met hem natuurlijk over de nasleep van de aanhouding en dood van Osama Bin Laden. Dat is nu ruim een week geleden. Maar eerst is hier Rob Vorkink. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat ik nou? Goedenavond. Goedenavond. Ja. Ik ben helemaal in de war. Goedenavond. <lacht> U bent journalist bij RTV Oost. Uh, en uw passie, mag ik toch wel zeggen, is de vuurwerkenramp in Enschede. Ja, uh, passie is misschien niet het goede woord... maar uh, er zit wel een, uh, een zekere gedrevenheid uh, in mij... om um, ja, te, toch te proberen te achterhalen het laatste mysterie. Namelijk, hoe is de eerste brand ontstaan uh, op het complex... dat uiteindelijk geleid heeft uh, tot de vuurwerkenramp? En, en, en u zegt een passie, mag je het niet noemen, maar wel gedrevenheid. Waar bestaat die gedrevenheid uit? Waarheidsvinding. En, en, en, en de gedrevenheid om, om te achterhalen in dit uh, immense dossier... in het zeer complexe dossier... Uh, om uh, ja toch aan de hand van gesprekken met hoofdrolspelers van destijds... Uh, in kaart te brengen, te reconstrueren wat er nou uiteindelijk gebeurd is. Omdat ik en de politie, uh, Twente overigens ook, van mening is... dat er nog steeds een aantal mensen is die zijn mond niet opendoet... uit angst om de volledige ramp in de schoenen geschoven te krijgen. Ja, want aanstaande vrijdag is het uh, precies elf jaar geleden... en dat wordt dan toch ook wel weer wat soberder, maar wel uh, herdacht. Uh, en we weten eigenlijk nog steeds niet wat er precies is gebeurd. Dat zei u al, maar laten we even voordat we verder gaan... teruggaan naar het moment. Dames en heren, goedenavond. Tot nu toe twintig doden, talloze gewonden, grote verwoestingen, totale ontreddering. Een explosie in een vuurwerkopslagplaats midden in een woonwijk van Enschede heeft een verschrikkelijke ramp veroorzaakt. Ja, uiteindelijk vielen er 23 doden en ongeveer 950 mensen raakten gewond. 200 woningen werden geheel vernield. Ja, Rob Voorkink, u bent journalist bij RTV Oost... heeft dat vanaf het begin natuurlijk allemaal meegemaakt als journalist. Doet het u eigenlijk nog iets als u dit nou hoort? Ja, in zoverre wel dat we nu 11 jaar verder zijn en dat er uh, uh, bijvoorbeeld uh, ja, behoorlijk wat slachtoffers zijn gevallen... Uh, dat er zelfs ook uh, indirecte slachtoffers zijn... als ik dan bijvoorbeeld kijk naar de weduwe van de omgekomen brandweermensen... Uh, die na tien jaar nog steeds op zoek zijn naar de waarheid. Van wat is daar nou gebeurd? Waarom is het voor die mensen nog steeds zo belangrijk? Nou, om het hoofdstuk uh, definitief af te kunnen sluiten, als een soort uh, rouwverwerking. Want ja, om dan terug te komen bij die brandweerweduwers, die hebben hun man daar verloren, maar uh, zijn tot op de dag van vandaag nog steeds onwetend over waarom zijn die mannen nou die, naar die brand gestuurd en waardoor is die brand nou ontstaan. Ja. Heeft u goed contact met die mensen? Ja, ik heb uh, sinds dat ik weer in het, uh, heel echt diep in het dossier ben gedoken. Uh, heb ik die vrouwen uh, een aantal keren gesproken. bewust bij elkaar gehaald. Ook uh, op de hoogte gehouden van onze vorderingen. in tegenstelling tot wat politie en justitie, want die laten niks meer van zich horen. En om nou een beeld te geven, deze mensen, die brandweerweduwen. Eh, om te zien hoe de gemeente Enschede daar nou mee omgaat... die vrouwen die hebben vorig jaar in hun kerstpakket... een legpuzzel gehad eh, met daar in de wijk Roonbeek, de rampwijk... waar hun man dus om het leven is gekomen. Dus ja, u kijkt daar terecht heel vreemd bij. Maar dat is dus echt de realiteit. En als u dan daar op bezoek bent, uh, hoe, hoe zit u daar dan tussen, tussen die vrouwen? Want dat zijn vrouwen met enorm veel verdriet... En dan kom je daar als journalist en u wilt daar natuurlijk nieuws uithalen. U wilt de waarheid boven tafel hebben. Mm. Maar hoe, hoe zit u daar dan? Ja, wel de noodzakelijke distantie behoudend van een van journalist. Maar toch gewoon geïnteresseerd in het levensverhaal van deze mensen. En dat, zeg maar, dat klinkt misschien gek, een rare woordspeling. In één klap, eigenlijk in twee, veranderde op 13 mei 2000, vrijdag 11 jaar geleden. En als u daar dan vandaan gaat, naar zo'n avondje op bezoek... om te kijken waar u nog achter kunt komen... bent u dan nog meer gemotiveerd om die waarheid boven tafel te krijgen? Absoluut, 100%. En als ik kijk naar de ontwikkelingen van de laatste tijd wat er gebeurd is... dan wordt die drijf alleen maar sterker. Ja, want even voor mensen die dat niet zo goed volgen als u natuurlijk... als journalist van RTV Oost. Wat is er nu eigenlijk bekend en waar, waar, waar, waar zoeken we nog naar? Nou, er is nog één groot mysterie. Dat is, hoe is de eerste brand ontstaan die uiteindelijk geleid heeft tot die vuurwerkramp? En um, vorig jaar, uh, na aanleiding van het tienjarig bestaan, herdenking van de ramp, ben ik uh, nog eens specifiek nog dieper in het dossier gedoken uh, om een soort ja, uh, reconstructie te maken... en kwam daarin zaken tegen waarvan ik dacht van... hé, hey, waarom is de politie daar na de vrijlating van André de Vries... en de veroordeling van de directie... André de Vries was de man die verantwoordelijk werd gehouden... voor brandstichting op het terrein. Um, maar, maar die werd, vrij, in, die, brood, die die werd uiteindelijk voor, voor, door het gerechtshof vrijgesproken in 2003. Maar de politie is toen niet verder gegaan om toch nog te achterhalen... wat is daar dan wel gebeurd... Uh, uh, zeg maar, uh, die eerste, die, die bewuste dag. Die en dat verbaast had. u natuurlijk, of niet, als journalist? Ja, natuurlijk verbaast me dat, want ik denk, je wilt dat toch weten? Ik bedoel, heel Enschede, uh, met name Enschede wilde weten... van wat is daar nou uiteindelijk gebeurd? Nou, een van de aanknopingspunten die ik had... Uh, was een gesprek met twee regisseurs, twee kritische regisseurs... die deelhuid hebben gemaakt van het team, twee jaar lang... maar die uiteindelijk zijn ontslagen door het korps... Uh, omdat zij ook uh, uh, eigen bevindingen, uh, uit eigen bevindingen bleek... dat dat er geen sprake uh, kon zijn geweest van een brandstichting, maar dat het veel aannemelijker was dat personeelsleden van het bedrijf, uh, in combinatie met een van de twee directeuren, uh, dat, de, dat die veel meer de verdenking op zich hadden, dat zij daar op die bewuste rampdag uh, nog activiteiten hebben ontplooit, uh, waardoor het uiteindelijk fout is gegaan, en wat dan geleid heeft tot, tot uh, zeg maar de, de uiteindelijke uh, fatale explosie. Ja, want dat werd altijd ontkend hè, door de directie, dat daar nog gewerkt was, toch? Ja, sterker nog, en daarop is ook vorig jaar justitie weer een nieuw onderzoek gestart, maar het nog steeds loopt in Zwolle. Wij hebben een van de familieleden gesproken. die knip en klaar zei. Van dat zij de avond voor de ramp tijdens een verjaardagsfeestje. heel nadrukkelijk had gehoord van een aantal hoofdrolspelers. dat ze de volgende dag naar de vuurwerkopslagplaats zouden gaan. om daar nog wat te werken. In het officiële onderzoek staat dat geen van de familieleden... op die vrijdagavond ook maar één woord heeft gerept over SC Fireworks. Dus daar sloeg de politie en justitie ook op aan van, Hey, dat is toch een hele andere verklaring. Inmiddels loopt dat onderzoek in Zwolle. Uh, op zoek naar dus uh, ja, hoe is die eerste brand ontstaan hebben ook meerdere malen met die getuigen van ons gesproken, want daar moest met name de betrouwbaarheid van die getuigen uh, ja, worden getoetst ze, is zelfs, uh, no, ze zijn bij haar zelfs meegenomen naar een psychiatrische kliniek in Maastricht uh, uh, om te kijken of ze zeg maar, ja, ja dat klinkt wel, ik zie u kijken waarvan wij ook dachten van ja maar ho, die mevrouw vertelt een heel consistent verhaal we hebben het haar zelf laten vertellen dus dat we nooit het verwijt kunnen krijgen dat we het gestuurd hebben, uh, en op basis van die getuigenverklaring zijn ze verder gegaan. Maar wij zijn ook verder gegaan. En wij hebben uh, nieuwe verklaringen opgehaald... in de omgeving van Enschede, Glanebrug, personeel en directie... die aansluiten op die nieuwe informatie van die mevrouw... die, die getuige, dat uh, familielid... wat dus uh, aansluit op haar verklaringen van vorig jaar. Dat, er dus, dat het veel aannemelijker is dat daar voor de eerste brand mensen op het terrein zijn ja, geweest. Ja. En, en daar heeft u ook, omdat het natuurlijk uh, vorig jaar tien jaar geleden was... bent u daar weer verder ingedoken. Ja. Er komt nu binnenkort weer een, een documentaire aan. Daar gaan we ja. het zo nog even over hebben. Ja. Uh, want, want als u dan uh, op, op speurtocht gaat... Hè, want dat is het eigenlijk mm -hmm. wat je doet uh, als journalist. Wat, wat, bedoel, wat is uw kracht? Hoe, hoe gaat u te werk? Nou, je moet een vertrouwensband uh, opbouwen met, uh, met, met, met mensen zeg maar, uit het dossier en uh, dan ga je met die mensen praten en als je zelf beschikt over, uh, nou ik wil niet zeggen uitmuntende dossierkennis, maar in elk geval wat tot dan toe bekend is, en je kunt het vertrouwen van die mensen winnen en je kunt ze weer mee terugnemen naar tien jaar geleden, ja dan kun je extra informatie boven tafel. Maar, maar hoe doet u dat, dat vertrouwen winnen? Want, want u zegt wel, dat zo, zo makkelijk dat moet je dat vertrouwen winnen. Maar dat is moeilijk. Dat is moeilijk. Dat betekent... Dat Aardig je veel... zijn? Nee, zijn nee, nee, nee dat, betekent, dat betekent dat je veel tijd moet investeren in die mensen. Uh, dat je dus uh, uh, uh, uh, ja, wetenschap moet hebben over hen. Want dan ja, dat is gemakkelijk de contacten. Er komt ook een stukje psychologie bij kijken. Uh, ja, ik wil niet zeggen, het is absoluut geen verkoopplaatje, Maar een goede verkoper die heeft ook een hoge gunfactor. En een journalist, een onderzoeksjournalist heeft ook een gunfactor nodig. Van waarom zouden ze het mij vertellen? Begrijpt u? Begrijpt ja, u? En waarom? Ik ben zelf ook niet? journalist. Ja, ik heb dit soort werk ja, gedaan. Ik weet precies hoe het werkt. Ja, je, ligt, je ligt er wakker van op een gegeven moment, toch? Of niet? Ja, nou ja, dat klopt. In, in die zin van. Uh, uh, maar daar heb ik uh, wel ontwikkeld ook in andere dossiers die ik gedaan heb. Je moet, op, je moet waken voor tunnelvisie. Ja. Mooi woord in dit dossier trouwens. En uh, je moet ook waken voor dat je, dat je niet zeg maar. Uh, paran paranoia-gevoelens uh, krijgt, bij wijze van spreken. Dat je, of, of dat je in complottheorieën gaat denken, et cetera. Maar ja, ik, ik ben in dit dossier wel hele vreemde zaken tegengekomen. Dat ik echt dacht, van, het kan toch niet waar zijn wat hier ja. gebeurt. Maar goed, die tunnelvisie, hè, waar je dus als journalist... inderdaad ook uh, uh, mee te maken kunt ja. krijgen. Omdat je denkt, het, het zit daar, het verhaal. Hè? En dan denk je, het moet daar zitten. Ik bedoel, hoe, hoe zorgt u ervoor dat u daar toch niet in verzandt? Tegenspraak. Uh, zoals een researchteam tegenwoordig ook werkt. Dus je spart met een collega, of je spart met je eind. Die ook volledig op de hoogte is van veel details in het dossier en die je dan, zeg maar, euh, op het rechte pad zegt: van ja, maar luister eens, euh, oké, okay, euh, dit wordt gezegd, maar check dat even bij die of die. Of dat inderdaad uh, niet uit rankunen gezegd is... maar of dat oprecht gezegd is en of daar, wat daar de betekenis van is. Wat daar, van achter die uitspraken. Ja. En of dat klopt met... Uh, ja, uh, het is eigenlijk uh, een deel ook researchewerk. Ja, dat is het ook. Had u liever bij de politie gezeten dan? Nee, absoluut niet. Dat niet? Zeker niet op basis van... Niet bij de politie de, of, in Enschede? <laughs> nee, dat is sowieso niet. Nee. nee, maar nee, dat, absoluut niet. Nee. Maar goed, dan toch. Dan, dan kom je op een gegeven moment met informatie. U heeft vorig jaar ook een... een, een of begin... Ja, vorig jaar was dat in 2010 ja. een documentaire gemaakt... waar ook nieuws in zat. Hè? Ja. Waaruit bleek dat uh, er inderdaad waarschijnlijk iets anders is gebeurd... op die bewuste dag. Ja. Nu komt u weer met een nieuwe documentaire. Daar bent ja. u nu druk mee bezig. Klopt. Ja. En die nieuwe wat is het nieuws? Het nieuws is dat, er, uh, uh, dat, uh, dat we nog aannemelijker maken... dat sprake, uh, eerder sprake is van een bedrijfsongeval dan een brandstichting. brandstichting uh, gaat steeds verder weg. Maar wat zijn de nieuwe bronnen? Of wat zijn de nieuwe feiten? Uh, de nieuwe feiten zijn uh, verklaringen die aansluiten op... Uh, wat daar nou precies die zaterdag... Gebeurd is. Mensen die dat bevestigen. Uh, uh, het mysterie van de verdwenen brandblussen. heeft vlak voor. Uh, het mysterie van de verdwenen brandblussen? Ja, er hing dus een brandblussen Een mooi boek. Ja, weet ik. Maar er hing een zeg maar bij uh, de plek waar de eerste brand is ontstaan. En vlak na de eerste brand. toen de brandweer kwam, was die brandblusser weg. Waar is die brandblussen gebleven? Dus ik bedoel. Uh, ja, de politie heeft destijds. Uh, wel een werkopdracht gemaakt om daar naar te kijken. Maar het is nooit uitgezocht. En. Um, uh, ja, ik bedoel. een brandzichter gaat geen, uh, gaat geen brandblussen. Nee. Dus dat, was tweede, dat is een tweede uh, aanwijzing. We hebben in onze documentaire uitgebreid... Uh, de Amsterdamse strafbeleider Geert Jan aan de Geert-Jan Knoops... Uh, in een interview die uh, rehabilitatie eist, volledige rehabilitatie eist... van André de Vries, de vermeende brandstichter. En die daarnaast een contra-expertise wil... van uh, het belangrijkste bewijsstuk, het rode sportbroekje... waarop uh, vuurwerkresten zaten... Waarop uh, uh, uit het rampgebied. waardoor die André de Vries in eerste instantie veroordeeld is. en in tweede instantie dus is vrijgesproken. Nou, en dan zit er nog het traject in van wat uh, de oude tolteamleiding. dus uh, dat, dan praat ik over de, de rechercheleiding van het team wat de hebben onderzocht. dat die um, um, ervan wordt verdacht dat ze opdracht hebben gegeven. tot uh, strafbare handelingen. en uh, de rechters uh, geprobeerd hebben de rechters te misleiden. Dat is ook daadwerkelijk in 2003 aan het licht gekomen. alleen is er vervolgens een, nog weer een onderzoek overheen van de rijkse en de En toen is de rijkse kwam met de conclusie... door de beperkte onderzoeksopdracht van... er is niks fout gegaan. Nee, nou de, de nieuwe feiten die u dus volgende week laat zien. U realiseert zich ook dat het voor mensen... die natuurlijk te maken hebben met, met uh, overledenen... dat die constant weer hiermee geconfronteerd worden... door uw onderzoek. Ik bedoel... Dat is ook lastig denk ik voor hem. Ja, maar manier. die mensen worden sowieso ge steeds geconfronteerd. Eh, want vandaag is bekend geworden dat een van de hoofdrolspelers uit het dossier... de oud Korpschef in Twente, ja, die, die best zeg maar in het dossier... waarvan je vraagtekens bij kunt plaatsen of hij wel zo goed gehandeld heeft... die is nota bene, is dat vandaag bekend geworden, heb ik gemeld... dat die is benoemd tot rechter in Almelo... Moet je, je voorstellen dat daar een slachtoffer komt... van de vuurwerkramp die zich voor iets moet verantwoorden. En uh, meneer de rechter ja, is de toenmalige korpschef van de politie Twente. Maar zijn er geen mensen in Enschede die tegen u zeggen... hou er toch eens mee op, we willen dat achter ons laten. We gaan nu sober herdenken, zo hebben ze dat deze week bekendgemaakt. En jij rakelt het elke keer maar op. Uh, dus, ik, ik heb weinig mensen gesproken, maar goed, misschien benaderen ze me niet. Die zeggen van hou er mee op. Um, zolang het de, de, de laatste mysterie niet is uh, ontrafeld, ja, zal er toch altijd uh, uh, de, de, de behoefte blijven. Althans, bij een deel. Laat ik voorop vooropstellen, want uh, ja, het is inmiddels uh, uh, uh, elf jaar geleden. Aan de andere kant, uh, als u tien jaar geleden iemand geld leent... zegt u dan na elf jaar van... Uh, en u heeft het geld nog niet terug van... Ja, hou er toch mee op met dat gezeik. Uh, uh, uh, het is nu elf jaar geleden dat ik dat jou... Uh, het is uh, een, een andere vergelijking, maar... Nee, maar begrijpt u een beetje <laughs> ja. wat ik bedoel? Van, uh, uh, het heeft niks met tijd te maken. Ze nee. dus we zeggen wel, tijd heet alle wonden. Maar ik bedoel, zolang een aantal zaken onduidelijk blijft... Zal er toch die behoefte blijven om aan waarheidsvinding te doen? En dan gaat u als journalist er gewoon mee door. Ja. Dat niet meer en niet minder. Nee. En de energie blijft u daarvoor hebben? Ja, omdat ik vind... Ik, ik, ik, ik heb altijd een uh, groot uh, rechtvaardigheidsgevoel. En ik vind ook dat uh, een tweetal regisseurs die destijds is ontslagen... die altijd op zoek zijn geweest naar de waarheid... gewoon tekort is gedaan. Die zijn op straat gezet omdat ze integer gehandeld hebben. En een aantal mensen die in mijn optiek uh, wellicht niet integer gehandeld hebben... die worden benoemd in fantastische posities als een rechter in Almelo. En uh, die zaaksofficier van destijds ook rechter in Almelo. En dan denk ik bij mezelf... dat klopt hier niet bij ex-burgemeester Mans van Enschede... die nu Moerdijk is, of Moerdijk is benoemd, dan denk ik van jongens, waar zijn we hier mee bezig? Old, old Boys Network. Goed, um, nou mag ik u dan toch nog succes wensen... met de laatste loodjes van de documentaire. Te okay, zien op we. RTV Oost. En te gast was uh, onderzoeksjournalist van die omroep, Rob Vorkink. Dit is Radio 1, tot half negen. Twee dingen, met Alice de Bruin. Ja, en ik praat verder met een, een volgende journalist. Dat is Rudy Rotier. Goedenavond. Goedenavond. U bent een journalist in Vlaanderen. Ja. journalist geweest he, bij, de, bij de, de Morgen. En nu bent u vooral schrijver. U komt al jaren in uh, Pakistan. Ondanks heeft u daar ook een boek over geschreven. De lont aan de wereld. U kent het land als geen ander. En wij willen graag met u praten over uh, ja, de nasleep eigenlijk van uh, de aanhouding van Osama Bin Laden. We zijn nu ruim een, jaar of een, uh, ruim een week verder. En ja. er gebeurt natuurlijk nog steeds van alles. Uh, vandaag bijvoorbeeld weer uh, in het nieuws uh, dat de verhouding tussen de VS en Pakistan elke dag slechter wordt. Want er werd bekend dat de naam van een CIA-agent door de Pakistanse inlichtingendienst is gelekt. Nou, dat zijn een paar van de dingen die elke keer naar buiten komen. Maar voordat we het daarover gaan hebben, heel even. U heeft geluisterd naar het vorige gesprek. Ja. Uh, herkent u die passie? Uh, ja, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, Als er een onderwerp is dat je grijpt, uh, dan rust je niet voordat je daar klaar mee bent, denk ik. Ja. En Pakistan maar... is een land wat u grijpt? Niet echt. Het was een, ik ben er twintig jaar geleden voor het eerst geweest en toen was ik gegrepen door India. En India, Pakistan is ten opzichte van India toch een soort India light. Of was het in dat geval toen, toen twintig jaar geleden toch? Minder kleurrijk dan India, minder uh, charmant dan India, minder excentriek dan India. Ook nog altijd kleurrijk en excentriek genoeg hoor, maar uh, iets, iets minder dan India. Maar bij mijn recentste bezoek vond ik het uh, ongelooflijk passioneel. In die zin dat de mensen een enorm gevoel hebben dat hun onrecht wordt aangedaan. En uh, dat zij door de internationale pers, uh, door de internationale tv-zenders, door de internationale commentatoren onheus bejegend worden omdat zij als een uh, in de termen van President Obama het gevaarlijkste gebied ter wereld worden afgeschilderd. Ja, het gevaarlijkste gebied ter wereld, waar uh, Osama bin Laden ondergedoken zou leven. zitten. En vrijelijk kon <laughs> leven. En die werd natuurlijk opgepakt tien dagen geleden. Laten we heel even luisteren naar hoe dat toen door de Amerikaanse president bekend werd gemaakt. I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden. De leader van Al-Qaeda en een terrorist die voor de of duizenden of men, vrouwen en kinderen. Ja, dat was dus tien dagen geleden. Rudy Rotier, u bent journalist. Ja. U was uh, veel in Pakistan en op dat moment zat u in Egypte, toch? Ja, <laughs> ja precies, ja. Uh, uh, ja. Uh, en daar werd het nieuws schouderophalend uh, ontvangen, tot mijn relatieve verbazing. Dus uh, Osama bleek ook daar een non-entity geworden te zijn. En tien jaar geleden was dat nog heel anders. Zo uh, dus was dat een van de populairdere figuren in Egypte en in de Arabische wereld. En nu kwam er nauwelijks een betoging op gang in Egypte uh, ter, ten, ter steunbetuiging. Terwijl er dagelijks enkele tientallen betogingen gebeuren op het Tahrirplein tegenwoordig. Ja. En uh, voor uh, Osama kwam men niet meer in het gelid. Nee, en ik heb vanuit Egypte, relatief absurd, dan ook geskyped met mensen in Pakistan. En die hadden ongeveer dezelfde reactie van schouder ophalen. Uh, we hebben wel dringendere dingen aan ons hoofd dan Osama die gaat. Ja, maar wat, wat zeiden ze dan precies? Want u heeft inderdaad contact gelegd vanuit Egypte naar uw contacten in Pakistan. <laughs> en en wat, wat was dan het antwoord van die mensen? Wat waren dat trouwens voor mensen? Ja, uh, een student en een journalist. En de, de beide reacties was van uh, toch eerder denken aan complottheorieën. Van, uiteraard was Osama in uh, Pakistan, want daar denk ik niet dat er veel Pakistanen verwonderd over waren. Dat hij daaronder uh, bescherming van tenminste een deel van het machtsapparaat uh, relatief comfortabel kon leven. Maar zij denken dat ook de Verenigde Staten in het complot zit... Dus een, een complot gaat nog een hele, een hele lijn verder dan wat wij uh, durven aannemen. Ja, dan, dan... Dus, dus zij denken dat uh, de Verenigde Staten die Osama, en dat schijnt waar te zijn, in de jaren 80 gefinancierd heeft om in Pakistan uh, tegen de Sovjets te vechten. Dat de Verenigde Staten al die tijd hun contacten met uh, Osama uh, gehandhaafd hebben. Zij geloven ook niet trouwens, in Pakistan is er een heel kleine groep die gelooft dat Osama echt verantwoordelijk is voor 9-11. Dus zij uh, denken dat uh, dat ook iets verzonnen is door Bush en door Mossad. Georganiseerd is door Mossad en de CIA en Bush. En uh, dat Osama daar niks mee te maken had. Nee, want toen u daar dus... rondreisde, hè, de, het ja. afgelopen uh, herfst, heeft u dat gedaan. Toen heeft u ook ja. dat boek geschreven. Ik bedoel, ja. was Osama Bin Laden toen wel bijvoorbeeld onderdeel van, van uw uh, gesprekken met de mensen in Pakistan? Ja, maar daar werd toen heel uh, minimaliserend over gedaan. Zo van, dat is eigenlijk iemand die er niet toe doet. Dat is gewoon een handlanger van de Verenigde Staten die ergens uh, beschermd woont. Dat, daar ging men toen al van uit trouwens. En uh, die, ja, die, als het goed uitkomt, dat is nu de, de uitleg die men geeft. Uh, nu komt het de Verenigde Staten goed uit om hem uh, publiekelijk neer te knallen. Want zo geraakt Obama erkozen. En zo kan men een element aandragen om weg te gaan uit Afghanistan. Ja. En... Dus men kan Osama gebruiken om de politieke beslissing te vergemakkelijken om de troepen weg te trekken uit uh, Afghanistan. En, en die, die anti-Amerika-houding, uh, ja. hoe, hoe merkt u dat op straat? Ja, kwaadheid. Mensen zijn. Ik, ik ken geen land waar. Ik heb nu toch wel de regio en in de Arabische wereld redelijk wat rondgereisd. Ik ken geen land waar het anti-Amerikanisme zo duidelijk is als in Pakistan. En waar merk je dat dan aan? Aan betogingen, aan uh, reacties van mensen op, uh, op die drone-attacks die er geregeld in Pakistan zijn, die, die tot woedende betogingen leiden keer op keer. Uh, er is een heel relatief, enfin, een, een kleine linkse partij en dat is de enige partij die pro-Amerikaans is in uh, Pakistan. Dus de rest, de, de president en de eerste minister die nogthans heel veel geld van Amerika aanvaarden, die durven publiekelijk geen pro-Amerikaanse uitspraken te doen omdat die zo slecht vallen bij de bevolking. Uh, ja, de, bijna in alle contacten voel je een soort vrevel tot haat voor Amerika. Ja, en, en, en bedoel, u, u reisde daar rond als, als westerling. Misschien ja. dachten ze af en toe wel dat u een Amerikaan was. Uh, ja, hoe deed u maar, dat? Gewoon met de bus en uh, openbaar vervoer. Uh, het voordeel dat ik had was dat er heel weinig. Er zijn inderdaad. Het land zit blijkbaar vergeven van de CIA-agenten. Uh, maar er zijn heel weinig mensen die gewoon rondreizen met publieke uh, uh, transportmiddelen. En dat is niet gevaarlijk om dat daar te doen? Ja, het is een gevaarlijk land. En er zijn. Plaatsen waar ik geweest ben, uh, waar er later of vroeger bommen ontploft zijn. Maar ik heb zelf niks aan de hand gehad. En ik had ook wel de indruk dat mensen. Mensen zijn enorm enthousiast dat er een gewone, tussen aanhalingstekens, bezoekers op en af komt die naar hun verhalen luistert en hun frustraties aanhoort. En ze nemen dan ook wel de bezoeker in bescherming, had ik de indruk. Maar zij, zij zijn natuurlijk ook zelf het slachtoffer. Zij <laughs> kunnen ook niet inschatten waar de bommen zullen ontploffen. Nee. Maar, uh, enfin, ik had in elk geval. Uh, eens ik enkele dagen mijn uh, uh, bearings had gevonden, uh, hoe zeg je dat, mijn, uh, ja, tot rust was gekomen, Toen had ik de indruk dat ik eigenlijk relatief uh, normaal kon rondtrekken. Ja, en welke mensen zijn Alleen, nou op meest ik, ik, ja. ik, ik hinder trouwens door de inlichtingendienst die mij voortdurend beperkingen probeerde op te leggen. Op welke manier dan? Wel, eh, omdat ik officieel op reis was, mocht ik officieel slechts in drie steden reizen, namelijk Karachi, Lahore en Islamabad. En toen ik dan toch, omdat ik geen toestemming kreeg voor andere plaatsen, gewoon ben weggetrokken, werd ik achteraf op het matje geroepen. En bleek men perfect te weten waar ik overal geweest was. Dus de geheime dienst is echt wel uitgewerkt in Pakistan. En alles wordt gemonitord en nagekeken. Dus het idee dat... Osama bin Laden daar vijf jaar zou gewoond hebben, geregeld bezoeken zou gekregen hebben van uh, koeriers en zo. En dat men daar niks van gemerkt zou hebben, is absurd. Ja, dat kan bijna niet, hè? Dat nee. is onmogelijk, ja. ondenkbaar. Ja. En, en uh, welke mensen staan u nou het meeste uh, nog bij... van alles wat u uh, hebt gedaan in, uh, in Pakistan? Ja, het was, het was een heel intense reis. En, en er is echt heel veel dat er nog bij staat. Maar, maar een van de dingen die ik heel ontroerend vond... is dat men het, het grote probleem van Pakistan is eigenlijk dat uh, mensen als uh, verwaarloosbaar uh, kiesvee worden beschouwd en dat de politici dus eigenlijk zo goed als niks doen en eerder tegenwerken dat mensen een behoorlijke opleiding krijgen en zo. Dus het onderwijs is lamentabel, er zijn 30.000 spookscholen, de dus scholen die officieel bestaan maar die niet functioneren. En uh, een figuur die mij enorm is bijgebleven is uh, Sima Aziz, dat is een textielbarones, die een, uh, sinds de jaren 80, denk ik, een exportbedrijf voor uh, textiel opgezet heeft. En die nu, sinds een vorige overstroming, een heel netwerk van eigen scholen heeft uitgebouwd. En die intussen voor 145.000 voornamelijk vrouwelijke leerlingen onderwijs voorziet. En, uh, Voornamelijk in het Engels dan nog. En ik ben zo naar een sessie geweest waar de afgestudeerde leerlingen, dus mensen die echt de armste van de armste gezinnen komen, die dan discussiëren in het Engels over wereldproblemen, over de Palestijnse kwestie, over de verhouding tot India, over nucleaire ontwapening en zo. En dat vond ik wel uh, indrukwekkend. Goed, nou, u komt net terug uit uh, Egypte. Uh, ja. uh, komt het een, een nieuwe boek, uh, verschijnt dat over dat land? Uh, nee, dat. Het worden gewoon enkele artikelen voor uh, tijdschriften. Goed. Nou, maar ik... misschien ga ik wel terug, want het, het is daar ook heel boeiend. Ja, dat lijkt mij ook. Er valt nu veel te halen, lijkt mij zo toch, ja. voor een journalist. Ja, ja. ja. ja. en uh, de, de combinatie van een enorme hoop en enthousiasme nog over de revolutie en de vrees dat het allemaal in september, als er verkiezingen zijn, weer ongedaan gemaakt kan worden, omdat de verkiezingsuitslag tegenvalt, geeft wel een moment van uh, intense beleving op Goed. dit ogenblik. Ik dank u voor het uh, uh, meepraten in uh, twee dingen. Rudy Rotier, hij is journalist en publicist uit uh, Vlaanderen. Morgenavond om 8 uur, dan is Max er weer met twee nieuwe dingen dan met Margreet Rijntjes. En gesprekken uit ons programma kunt u terugluisteren. Ga dan naar onze site tweedingen.nl. En na het nieuws, BNN Today met Willemijn Veenhoven. Hi hey Alice, goedenavond. wat gaan jullie doen? Onder andere, uh, morgen dan is het een jaar geleden dat uh, die Airbus neerstortte bij Tripoli. RTL-verslaggever Jaap van Deursen, die was toen als een van de eerste daar bij die rampplek vertelt daar zo meteen over. En onder andere in het tweede uur Floortje Dessing... over haar grote liefde, namelijk treinreizen... en welke treinreizen je absoluut ooit in je leven gedaan moet hebben. Dat en nog veel meer na het nieuws van half negen. Hier is Freddy van journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker vier mensen omgekomen bij een aardbeving. Er is veel schade. De beving had een kracht van 5,3 op de schaal van Richter.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 In Düsseldorf zijn de 3 J's betrokken geraakt bij een auto-ongeluk. Ze zijn volgens hun manager ongedeerd, maar erg geschrokken. De 3 J's vertegenwoordigen morgen Nederland... in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. Dat zijn de hoofdpunten op dit moment. Dit is Radio 1. WNN Today. Willemijn Veenhoven. Vandaag 11 mei, 2 en een half over 9. Goedenavond. Dukle Terpstra, die moet vanavond weer tekst en uitleg geven aan boze en gefrustreerde ouders en studenten. Van uh, in Holland. Hoe zwaar hij het heeft en uh, uh, wat hij voor redenen allemaal kan bedenken. waarom die studies toch goed zijn. Dat, <coughs> pardon, hoor je hier. <coughs> Kijk, hier, Michael, dat hoor je hier zo meteen. Uh, ben Helsinga dan, die was verslaafd aan gamen. Uh, 15 uur per dag gamen. die. Hoe dat is en hoe die er vanaf kwam, dat hoor je na negenen. En Floortje Dessing die vertelt er wat er zo fantastisch is aan het reizen met de trein... en welke je absoluut in je leven gedaan moet hebben. En je hoort van Henk Krol waarom het onze schuld is dat ze in Oeganda homo's haten. Wil je ons volgen in de studio? Dat kan via bnntoday.nl. En nu eerst Joris Kreugel, die ging naar een bordeel. Nou, nou, eh, bordeel, bordeel, bordeel. Het is eigenlijk eh, een oud bordeel. Het is tegenwoordig een hostel. Maar er zijn nog een heleboel dingen terug te vinden. En eh, als man wil je natuurlijk daar nou, heel graag naar binnen. Zo meteen Liekeveld met de top 5 van Ranking de Nieuws. Nu alvast eerst een update. Lieke, goedenavond. Goedenavond, Willemijn. Uh, ja, je denkt een leuk reisje te maken... maar ondertussen proberen slimme verkopers... je allerlei producten aan te smeren. Drie bedrijven die hebben vandaag een boete gekregen... omdat ze bejaarden beduveld hebben. En de Grieken zijn boos over bezuinigingen... dus uh, slaan ze aan het staken. Ook PVV-kamerlid Gerbrand die was boos. Er hangt volgens haar geen prinsenvlag voor het raam van de PVV-kamer. Nou, ik, ik kom niet uh, dagelijks uh, bij, uh, bij iedereen... Uh, de kamer, dus ik weet dat echt niet precies. Hoor. daarna je op mijn kamer aan Zometeen na negen uur meer. Ik dank je wel. Iedere dag hier in BNN Today de beslommeringen... ...van wat wij dan interessante mensen vinden... ...zoals als eerste acteur, presentator en danser Jan Kooijman. Ik ben deze week op reis um, voor Dance for Life. En het is een bijzonder, uh, bijzondere trip. Ik zit in Zimbabwe. En als alles goed gaat, uh, ga ik hier nog een grote flashmob organiseren... ...met een heleboel kinderen en uh, muzici uit Zimbabwe... Bijzondere week, weeshuis uh, bezocht, een school bezocht en een heleboel ellende gezien. Maar het is wel heel erg mooi om te zien dat al die kinderen het heel erg waarderen... wat Dance for Life allemaal doet voor ze. Dus uh, mocht je nog een centje over hebben, stort alsjeblieft voor Dance for Life. En de schrijfster van het boek Phoenix Vrouwen, Naima Elbezas. Uh, dankzij Facebook heb ik 75% van de stemmen gekregen van een prijs. De Internationale Eenheid is Kracht Award, die het afgelopen... Donderdag in Den Haag werd uitgereikt door kapitein Ferrier aan mij. 75%. Hierbij dank aan al mijn Facebook-vrienden. Leven Facebook. En schone ontwerper Floris van Bommel. Dit weekend is de laatste wedstrijd van Willem II in de Eredivisie. Ik hou net zoveel van Willem II als van mijn bedrijf. Mijn tv, mijn pantoffels, mijn moeder, mijn bananenmelk bij de lunch en mijn luie stoel. En tot mijn verbazing merk ik het laagje van mis dat een stelletje bestuurlijke paljassen van mijn clipsje geschuurd hebben niet eens zo heel erg. Het rood en blauw is zondag eigenlijk net zo mooi. Ja, nou morgen is het een jaar geleden dat 70 Nederlanders omkwamen bij die vlieglappen in Tripoli. RTL-verslaggever Jaap van Deurzen die was daar als een van de eerste verslaggevers ter plekke. Daar hebben we het zo meteen uitgebreid over. Maar eerst even Jaap, goedenavond. Hallo. Wat heb jij vandaag gedaan? Ik moet morgen de herdenking doen voor die slachtoffers. En dus ik dacht, nou, u doet vandaag rustig aan. Ik was vrij en ik ben naar de sauna geweest. Vandaar die rode ogen. Okay. Dat vroeg ik me al af. Ja. Dat vroeg je al af. Zo meteen meer van Jaap. Maar eerst meer van Robert Meder met het Sportnieuws. Robert, goedenavond. Goedenavond. De Giro d'Italia trok vandaag verder naar het zuiden. Na de dodelijke valpartij van de Belg Wouter Weiland... werd er gisteren een uh, geneutraliseerde etappe verreden. Maar vandaag was er weer koers. En het werd een dag waarop de Rabobankploeg in de schijnwerper stond. Verslaggever Sebastian Timmerman. Het was een bizarre dag voor de Rabobankploeg. Twee dagen na het overlijden van Wouter Weiland... werd het Giro Peloton opnieuw opgeschrikt door een zware val. Dit keer van de jonge Nederlander Tom Jelte Slachter uit die Rabobankploeg. Hij is uit de Giro, werd bij kennis overgebracht naar het ziekenhuis met een zware hoofdwond. Daarna zagen we eerst Bram Tankink in de AVO en daarna Pieter Wening... Hij rijdt weg op zo'n 8 kilometer voor het einde van Orvieto... de rit over de onverharde wegen in Italië. En Wening houdt stand. Ondanks een hele moeilijke laatste klim in de laatste 2 kilometer... blijft hij de groep met favorieten net voor... Wening is de eerste Nederlander in deze eeuw die een rit wint in de ronde van Italië. Jeroen Blijlevens was in 1999 de laatste. Blijlevens pakte toen ook de roze trui. En dat kunststukje herhaalt Pieter Wening. Want hij is met een paar seconden voorsprong op de Italiaan Pinotti, de leider in de ronde van Italië. Ja, daar stond Pieter Wening dan uit Harkema op deze beladen dag in zijn roze trui. Ja, yeah, het uh, yeah, was een hard, tough day. En. Ja, ik ben heel blij met de victory nu. Yeah. It's also uh, the victory is also a little bit for Wouter Weiland. Uh, it was uh, but uh, it gives also a little bit of uh, motivation. This is also a little bit uh a little bit for his family. Dus een overwinning die draagt hij op aan de familie van Wouter Weiland. Hij is erg blij. Straks om tien uur, Pieter Wenning hopelijk in het Nederlands in NWS langs de lijn. Overigens, na onderzoek in het ziekenhuis is gebleken dat Tom Jelt slacht Slachter een gebroken oogkas en een hersenschudding heeft opgelopen. Hij zal één nacht in het ziekenhuis moeten blijven. En dan is het aan tafeltennis in Rotterdam. Uh, Alex Hordijk is daar uh, voor ons. Lee Jedi zou daar begonnen moeten zijn aan haar derde rondepartij. Maar is dat ook gebeurd? Dat is nog niet gebeurd, Robert. Haar tegenstander komt uit Japan en heet Fuji Hiroko. En dat is wel uh, frappant dat zij er stond. Want eigenlijk had iedereen al een klein beetje rekening mee gehouden. Dat zij uh, tegen een uh, hele goede Park Jong uit Korea zou moeten aantreden. Maar die uh, Hiroko die zorgde ervoor dat deze geplaatste speler van tafel werd geslagen. Is net als Li een verdedigster. En dus zal Li gewaarschuwd moeten zijn in haar partij tegen Hiroko. De partij stond om kwart voor acht gepland. Maar het programma hier in Rotterdam Ahoy Loopt de hele dag al een klein beetje uit. We zitten ongeveer op een uurtje achterstand. Dat betekent dat het wachten nog altijd is... voordat we li Jia in actie zien komen. De enige trots van Nederland nog. Want li Jiao werd eerder vanavond door Shenyan jan uit Spanje... naar huis gestuurd in de derde ronde. En dat was een teleurstelling voor haar. li Jai dus nog niet begonnen aan haar partij. Weer erover straks in Langs de Lijn. Dat was het voor nu. Dankjewel, Robert. Dit is Radio 1. BNN Today. Het ging hem niet in de koude kleren zitten gisteravond. Op de hogeschool in Holland, in Diemen, moest bestuursvoorzitter Doekle Terpstra. zo'n 450 boze, teleurgestelde en gefrustreerde studenten te woord staan. Die allemaal vinden dat hun diploma niks meer waard is. En dit was pas bijeenkomst nummer 1 in een reeks van 4. Vanavond is In Holland in Haarlem aan de beurt. Bestuursvoorzitter van In Holland, Doekle Terpstra, goedenavond. Goedenavond. U twitterde gisteravond na die bijeenkomst, uh, thuis, borrel wel verdiend lijkt me. Heeft u er na die ene nog eentje genomen en toen nog eentje en toen nog eentje? En uh, en toen nou, een ik, eentje? ik heb in ieder geval een, een flinke borrel gedronken en dat heeft ook alles te maken met, het, uh, ja, met, de, met de emotie die, uh, die ik heb aangetroffen gisteren in, in Diemen. Ja. Uh, en Er waren 450 mensen aanwezig en ja, ik heb dat overal gezegd. Het, het was gewoon een zware avond, het was een confronterende avond, maar het was ook een hele open avond. Dus uh, ja. Uh, ik was heel blij met het feit dat we gewoon met open vizier een gesprek voeren. En dat dat dus ook weer uh, perspectief geeft voor uh, het creëren van nieuw vertrouwen. Mm. Uh, u was daar natuurlijk inderdaad om dat vertrouwen weer terug te geven. Eigenlijk het vertrouwen in die opleiding. Is dat een beetje gelukt? Nou weet u, misschien uh, is het te snel om te concluderen dat vertrouwen hersteld is. Uh, voordat je, uh, ik, ik merk dat, dat, dat, dat de studenten en ook ouders gewoon heel erg boos zijn over datgene wat zich in de afgelopen jaren heeft vertrokken. En uh, ik ben natuurlijk in die zin geen deel van het verleden, maar ik ben samen met mijn collega's in het huidige college van bestuur bezig om uh, de rommel van het verleden op te ruimen. Uh, en dat begrijpen mensen ook wel. Maar tegelijkertijd zijn ze ook wel, uh, zeggen ze ook wel van ja, maar je bent op dit moment wel collegevoorzitter. En ja. ik voel me met ze mee. En tegelijkertijd voel ik me aangesproken op ook de, de keuzes die we nu maken. U heeft gezegd er zal geen student met een onterecht diploma deze school verlaten. Uh -huh. uh, dus dat is eigenlijk uw soort van belofte. Maar ja, er zijn natuurlijk ook studenten die waren er gisteren ook die al een diploma hebben. En afgestudeerd zijn aan een van die vier opleidingen die als zwak worden bestempeld. En ja. hun diploma is eigenlijk gewoon helemaal niks meer waard. Wat, wat komt ja, u nou dat... voor? Doen. Nee, maar die conclusie trekt u, maar die conclusie trek ik niet. De studenten die een diploma hebben, die hebben een geaccrediteerd diploma. Dus dat is een diploma wat voldoet aan alle standaardeisen die je kunt stellen aan het, aan het HBO in het hoger onderwijs. Ja. Dus de studenten die zijn afgestudeerd, die hebben een gekwalificeerd diploma tot het tegendeel bewezen is. En dat is niet het geval. Dus je, je kunt daar heel uh, makkelijk op speculeren en suggereren. Uh, maar uh, uh, dan kun je ook een hoop kullenkoek organiseren. Want uh, het is echt zo dat studenten die een uh, geaccrediteerde opleiding hebben... ook. De borging hebben van de kwaliteit die daarin zit. Ja, nee, maar dat geloof ik best wel. Maar ja, de, de, dan kom je daar, er was een meisje die zei van ja, ik ben al 29 keer afgewezen voor een stage. Ja, dan dan gaat de zit, dat gaat u mij toch niet vertellen dat dat, dat, dat dat vanwege haar geweldige diploma is. Nou, dat heeft niet zozeer, daar ben ik van overtuigd, dat heeft niet te maken met de kwaliteit van het diploma. Maar uh, het verhaal van haar was inderdaad een dramatisch verhaal. Uh, maar dat heeft te maken met het feit dat de werkgever uh, kennelijk een beeld heeft van uh, wat er gebeurt bij deze opleiding bij in Holland. Ja. Wat, het, het rare is dat. Um, wij alleen maar uh, uh, uh, signalen krijgen van werkgevers die dik tevreden zijn over de stagiaires van in Holland. En ook dik tevreden zijn over de afstuderen. Ja, maar dat en beeld van op... in Holland, dat is natuurlijk wel, dat kunt u volgens mij uh... niet mee. dat is gewoon wel besmet. Die naam nee, is maar besmet. Het, de, reputatie, de reputatie is dat stevig onder druk. Maar ik nodig iedere werkgever uit om zich bij mij te melden met een klacht over onze stagiaires en onze afstuderen. Tot op heden is dat niet gebeurd. Terwijl ik dat ook vaker al in de media heb geroepen. Uh, sterker nog, ja. dan krijgen alleen maar werkgevers die zeggen: Van wij willen graag onze nek uitsteken. voor in Holland een helder te maken dat we tevreden zijn over jullie studenten. Ja, maar dat zijn de mensen die al ergens werken of die al ergens stage lopen. Maar er studeert natuurlijk nu een hele groep af. die misschien over twee, drie maanden klaar zijn. Een vriendinnetje van mij is net afgestudeerd. Uh, vrije tijdsmanagement ja. aan in Holland in Diemen. Ja, die, die heeft gewoon tot nu toe geen baan. Die heeft zich helemaal suf gesolliciteerd. Ja, maar dat geldt niet alleen waarschijnlijk voor uw vriendin. Uh, ik heb een dochter, die heeft een diploma op een andere hogeschool gehaald. En die solliciteert zich suf. En die heeft een uitstekend gekwalificeerd diploma. Maar die komt niet aan de baan. Dat heeft ook alles te maken met de arbeidsmarkt. Ja. Dus ja. het is heel erg makkelijk om te constateren... dat als je geen baan krijgt, dat het per definitie aan in Holland ligt. En mijn conclusie is dat het niet het geval is... dat zeg ik notabene als een vader van een dochter... die actief op zoek is naar een baan. Ja, maar u kunt tot, meneer Terpstra alles goed en wel... maar Um, u zei het net zelf al, de naam is besmet. Als, als je nu in Holland boven je diploma hebt staan, dan is dat toch een beetje vervelend. Dat zei, dat zei u net zelf. Iedereen die afgestudeerd is, heeft een geaccrediteerd diploma. Daar is niks mis mee. Uh, en op het moment waarop blijkt dat onze opleidingen niet goed aan de kwaliteit zijn... dan blijkt straks vanuit een nieuwe accreditatie dat ze door uh, de mand vallen. Maar uh, alle afstudeerders, zoals dat voor een hele hoger onderwijs geldt in Nederland... Uh, maar moeten maar... ze dan maar bij een sollicitatie zeggen: ja, maar meneer Terps gaat zeggen dat ik een geaccrediteerd diploma heb, dus ik wil toch echt wel op gesprek komen bij u. Dat, dat is het is mooi dat u dat zegt. Ik begrijp het wel. Maar in de praktijk werkt het toch anders. Nou, dan hebt u kennelijk een andere praktijkervaring dan ik hem heb, uh, want mijn praktijkervaring is dat studenten van ons dus wel worden opgeroepen en dat werkgevers onze studenten niet op een andere manier bejegenen dan studenten van andere hoogscholen. En dat meisje dan die zei van ik werd bijna uitgelachen op de carrièrebeurs toen ze, ik zei dat ik vrije tijdsmanagement studeerde. Ja, dat is natuurlijk heel tragisch en ik, ik merk dat natuurlijk zelf ook dat op het moment waarop je op je uh, zegt dat je bij in Holland studeert, uh, ja dat daar uh, een heel makkelijke karikatuur van wordt gemaakt. Dus dat die imagoschade, die reputatieschade is enorm. En tegelijkertijd is het zo dat daarmee onrecht wordt gedaan aan wat er bij in Holland gebeurt. Er zijn vier van de negentig opleidingen onderzocht. Vier. Opleidingen zijn, uh, er is een oordeel over uitgesproken, 220 diplomas zijn onderzocht op een totaal van 16.000 diplomas die zijn afgegeven. En ik mag aliseer het niet, ieder diploma wat uh, uh, niet goed de deur uit is gegaan is er één te veel. En tegelijkertijd plaats ik het wel in het totaalperspectief van Inholland. Ja. Hier gebeuren op deze hogeschool een aantal dingen die de toets der kritiek meer dan goed kunnen doorstaan. Denkt u al wel eens, waar ben ik in vredesnaam aan begonnen bij deze baan? Nee, ik, uh, ik, ik, ik kom alleen maar in uh, een meer strijdvaardige houding te staan. Uh, en uh, uh, ik zie dat deze hogeschool een metafoor is voor uh, datgene wat er kennelijk gebeurt uh, in Nederland op het, uh, het gebied van hoger onderwijs. Er gebeuren bij deze hogeschool een aantal goede dingen, en die verdienen dan op een te gezet te worden. En ik vecht me met mijn collega's in het college van bestuur, maar daar kapot voor. En zometeen vanavond, dus weer zo'n bijeenkomst. Dat wordt weer een fikse bol achteraf. Ja, nee. Ja, nee. Dat sluit ik helemaal niet uit. Uh, dat wordt weer een fix gesprek, omdat we vanavond meer dan 800 mensen aanwezig hebben. Ja. En uh, gisteravond was het intensief. En ik sluit uh, niet uit dat het vanavond net zo intensief verloopt. Uh, en uh, dat wordt inderdaad weer een open, uh, uh, en heftig en stevig debat. Maar uh, ik ga dat uh, met open vizier tegemoet. En ik heb daar alle vertrouwen in. Sterkte, zou ik zeggen. Ja, dank u wel. Goed, dank u wel. Okay. Bestuursvoorzitter van Inholland, Doukle Terpstra. Radio 1. BNN Today. Morgen, dan is het een jaar geleden dat een Airbus vlakbij de Libische hoofdstad Tripoli neerstortte. Er kwamen 103 passagiers om het leven, waaronder 70 Nederlanders. En ja, je weet het, die enige overlevende van de ramp was de negenjarige Ruben. RTL-verslaggever Jaap van Deursen, die was toen als een van de eerste Nederlandse journalisten ter plekke. En nu is hij hier in de studio. Jaap, goedenavond. Wow. Um, jij hebt er rondgelopen tussen die wrakstukken van, uh, van de Airbus. En daar heb je een reportage van gemaakt, ja. uiteraard. En dan laten we even een fragmentje van horen. Dit is zo aangrijpend. De libellen, schoenen, kleding, zonnebrillen, puzzelboekjes... een meegenomen bibliotheekboek en de Donald Duck. Het is allemaal zo oer-Nederlands. Wat deden de passagiers van vlucht 8u771 in die laatste seconde... voordat het vliegtuig letterlijk de pletten sloeg? Het blijft door je hoofd spoken. Ja, dit, dit is opgenomen terwijl je daar rondliep tussen die wrakstukken. Nee, nee, je monteert het achteraf natuurlijk, hè? Ja. Maar, nee, okay, maar wat je beschrijft is wat je daar... Beschrijft wel, ja, Want je hebt daar gewoon rondgelopen, dat, echt mocht, dat rondgelopen. mocht kennelijk. Ja, ja, ja. waanzinnig eigenlijk. Hè? Want het ja. gaat tegen alle regels in die wij in het Westen hebben. Van je hebt sporenonderzoek en dat doe je niet in twee dagen of in drie dagen. Nee. En daar zeiden de Libiërs al, weet je wat, we hebben het de eerste onderzoeking gedaan. Kom maar binnen en uh, lopen maar doorheen. Kan je nog even beschrijven hoe dat daar was toen je daar rondliep? Ik was met cameraman Jonkwant. Wij met z'n tweeën, wij werken vaak samen. Mm -hmm. En wij waren al enorm verbaasd. Wij dachten van, nou goed, we gaan aan de periferie van het, van het, van het vliegveld staan... of van de, van de ramp, van het gebeuren. Mm -hmm. en dan zien we wel wat, wat we kunnen filmen. Wie schetst ons een verbaasd in dat we toegelaten worden door een hek... en we lopen echt tussen de wrakstukken door... He, je ziet bebloede stoelen liggen. Je ziet beertjes, teddybeertjes. Wat, wat, ik, ne, wat ik net zeg. Donald Rebellen. Dagboeken ook. Dat soort dingen. Weet ja. je. Het, is, het, het was zo intiem. En er was een bepaalde... Ja, het, het, het, het, je, je staat op een plek waar 103 mensen dood zijn. En je staat er middenin. Dat heb ik nog nooit van mijn leven meegemaakt. het niet bij een vliegramp. Niet bij een vliegramp. Nee, ik wou zeggen, jij bent in Rwanda geweest. je bent in, in Afghanistan geweest. In Bosnië. Tsunami. Tsunami, niet te vergeten. Dan... Denk ik, ja, raak je nog onder de indruk van zoiets als een vliegvrak? Ja, ik raak elke keer onder de indruk. Ja, ja om te... het was ook net gebeurd. En je staat er en je maakt het mee op dat moment. Ja, ik neem dus... aan dat de, de, de, de doden waren weggehaald. De doden waren weggehaald, ja. ja. Maar je ziet wel <laughs> stoelen waar bloed aan zit en dat soort dingen. Ja. Je, je, je weet dat hier uh, twee dagen geleden of een dag geleden... <laughs> hier 104, drie mensen doodgegaan zijn en dat er één heeft overleefd. Kon je je dat voorstellen toen je daar liep? Nee, absoluut niet. Het was over honderden meters, een verpulverd toestel wat daar lag. Dat je dacht van nou, dit, dit, hier kan niemand uitgekomen zijn. Nee. En in dat ene stoeltje, ik weet niet waar die zat, Ruben. Maar hij had zijn benen verbrijzeld, hij had een hoofdwond en hij had wat kneuzingen. En voor de rest was het kind goed. Jij bent in het ziekenhuis geweest waar hij ja. lag, je hebt met zijn artsen gesproken. Ja. Had je de neiging om ook even bij hem op bezoek te gaan? Niet echt. Nee, nee ik, ik, ik, ik had niet geweigerd hoor. Dus zo, zo, uh, zo hypocriet ben ik er ook op, ja. als ze altijd gezegd... Van, yo, kom binnen en, uh, ja. en film Ruben en uh, we hebben het voordeel van de taal. En, ja. Maar ik, ik vond het eigenlijk wel genoeg, want de Libische televisie... wilde vooral laten zien Be Good and Tell It. Die hadden beelden van hem gemaakt en die hadden laten zien... van de doktoren die om hem heen... Uh, stonden. Ja. Dus uh, ik vond het eigenlijk wel genoeg. Wat vond je van? Het was natuurlijk een hele rel dat die, die telegraafjournalisten hem opbelde en hem ook aan de telefoon kreeg. Wat vond ja, je van? Ja, ik moet een beetje de, de telegraaf verdedigen. Want stel nou je belt naar zo'n ziekenhuis. Het Engels is niet zo ontstellend fantastisch wat ze daar spreken. En je krijgt de dokter aan de lijn en die, die, die vermoedt misschien dat het een familielid is. En die geeft de telefoon aan dat kind door. Ja, zeg je dan van nou, dan ga ik geslagen vragen aan het kind. Ik weet het niet. Tenzij de telegraaf heeft gezegd van, joh, wij zijn de familie van Ruben. En we willen hem even wat vragen. Ja, ja dan daar je de grens. Ja, daar ligt dat, absoluut de grens. Dat weten we niet, hoe dat is gegaan. Dat weet ik niet. Um, zo, ah, jij bent er natuurlijk geweest, jij hebt ook contact uh, met de overlevenden. Sommigen, ja. ja sommigen. Morgen is een herdenking. Ja. Er wordt niet gefilmd, maar je spreekt wel met ze. Ja. Er is natuurlijk nog steeds niet bekend wat er nou is gebeurd... Niet exact, nee. niet exact. Er zijn wat dingen natuurlijk naar buiten gekomen. Hè, van, van, ja, er is een revolutie gaande nu in, in Libië. Dus mensen willen wat vrijer spreken. En uh, ja, er zijn berichten uitgekomen... Van, uh, dat de man een hartafvallen heeft gekregen. En dat die de maar piloot dat, dus, dat hè, een, een, een, een excuus te zijn, toch? Ja, Misschien een excuus. Er was mist. Uh, het was een onervaren piloot die misschien uh, bezig was. Dus, maar je weet het dus niet. Nee. Maar morgen dan zou dat onderzoek van Libië moeten zijn. Want heb je ja. een jaar voor. Dat ja. loopt morgen af. nou ja. ja Ik denk dat ze wel... Een beetje wat anders aan uw hoofd hebben daar? Ja. Um, Pechtold heeft erop uh, geprest bij, uh, bij Rosenthal van kom nou met het onderzoek... en anders moeten we misschien de VN inschakelen. Gaan we ooit nog weten wat er is gebeurd? Ik vermoed dat van niet. Nee, in ieder geval is het ver uh, achter in de agenda van de Libiërs op het ogenblik ja. geschoven. Dus uh, ik denk niet dat we het, de, het naadje van de kous zullen weten. En ze hebben er ook geen baat bij op het ogenblik. Uh, de schurken staat aan het worden als het ware. Ja. Uh, dus het Westen voert als, als het ware een oorlog tegen Libië op het ogenblik. Maar morgen spreek ik Grozentaal, uh, minister van Buitenlandse Zaken, zal ik hem vragen, Joh, wat kunnen we nou nog doen? En er schijnt toch een clausule te zijn dat ze onder de omstandigheden het nog eventjes mogen uitstellen, het rapport. Wellicht komt het nog. Wellicht komt het nog. Ja, Van Deurzen, dank je wel. En dan nu de dag van Joris Cruijff. Ik ben ooit in een massagesalon geweest met de meisjes van plezier. Ook voor een reportage, niks gedaan. Maar nog nooit in een bordeel. Maar vanavond krijg ik de kans in Amsterdam. Want twee pippi Lankousachtige meisjes hebben hier namelijk een hostel geopend in een voormalig bordeel. En als man uh, ja, wil je dat toch wel een keer zien. En uh, sommige kamers die hebben ze ook een beetje in die sfeer gelaten. Dus uh, ik ga snel naar binnen. Annika en Lot, jullie besturen dit uh, hostel. En het is een oud bordeel. Ja. En als man vind je dat natuurlijk altijd heel erg spannend. En hier hangen allemaal schilderijtjes of foto's aan de muren van uh, de oude eigenaren. Ja, dit is uh, Theo Heufs eerste pand. Hier is, uh, zijn wilde tijden zijn hier begonnen. Zoals je kunnen we zien is meneer Theo Heuf in volle glorie. De dames in het bad... En Zijn er nog dingen terug te vinden? Nou, nu... Buiten deze foto's die hier aan de muur nou, hangen. Buiten deze foto's hebben we, ja, zijn er nog een aantal originele aspecten van het pand overgebleven. Zoals de uh, marmeren en trehal en het uh, prachtige trappengat hier met gouden spijlen. Maar jullie hebben we toch ook nog wel een kamer, een leuke kamer? Nou, we hebben één kamer intact gehouden voor het deel. We moeten nu rennen naar boven. Ja, we gaan naar boven. Mooie, fluwelen deurkamers. En ook op een van de kamers waar natuurlijk een heleboel dingen gebeurd zijn volgens mij. Ja, dat denken wij ook wel. De hebben we eruit gegooid, want uh, daar word je nu spontaan zwanger in. Jullie uh, hebben gewoon stapelbedden hier, hè? Ja, dus we hebben dus hotelkamertjes en stapelbedden. Dan hebben we hebben wel nog uh, hele mooie fluwelen gordijntjes. Rood natuurlijk. En voor de mensen op de bovenste verdieping hebben we nog een leuke show met leuke... Ja, want boven het bed hangen allemaal... Uh... Blote dames. Dus als vrouw kom je hier dus eigenlijk niet echt aan je trekken. Nee, en dan blijft toch altijd de blote vrouw die het beter doet dan de blote man. Het dus... is een geil kamertje. <laughs> we zijn weer even op de benedenverdieping gekomen. Maar uh, het is niet alleen maar wat herinnert aan het uh, bordeel. Nee. Wat voor kamer is dit? Want dit heeft eigenlijk helemaal niks met een bordeel te maken. Hè? Nee, dit was vroeger de receptie van Jap Jum. Dus hier kwamen de mannen binnen. Uh, nu is het de boomkamer, dus we hebben een leuk bos... Bouto's. Maar jullie zijn het met z'n tweeën dus uh, begonnen en jullie zijn nog hartstikke jong. Ik ben uh, 26, lentes jong. En ik 28. En hoe zijn jullie op het idee gekomen om dit te beginnen dan? We hebben allebei heel veel gereisd voor onze andere eigen bedrijven. We sliepen voor onze lol vaak in hostels en voor ons werk vaak in hele luxe ho hotels. En we uh, misten bij allebei eigenlijk wel iets en de beste dingen van allebei gecombineerd. Hoe krijg je dat voor elkaar op deze leeftijd? Op nou. je rijke papa en mama? Nee, also, dat zou nog maar een veel begonnen ja. helaas grote mond hebben en veel doorzettingsvermogen. Maar ben je geen bordeel begonnen? Nou, ik had het met mijn huis de had het dus, Het uh, percentage is veel hoger. We <laughs> ja. zouden eerder uit de kosten zijn, maar dit is toch wat ons meer ambieert. <laughs> Ik heb nog nooit in een bordeel geslapen. Ik wel. En slaapt het. Heerlijk. Als ik een keer in Amsterdam ga stappen, dan moet ik hier komen slapen. Eigenlijk wel, het is een ultieme afsluiting. oké, okay, je zeggen dat je in een bordeel hebt geslapen, gewoon thuis? Ja, weet je waar ik was? Veertien andere mensen. Dat klinkt spannend, veertien andere mensen. Dus als ik nog een keer ooit in Amsterdam in de buurt ben... en uh, kan ik meer naar huis komen, omdat ik uh, misschien iets te veel gedronken heb... dan uh, zou het wel eens kunnen zijn dat ik in het voormalig bordeel een keertje ga slapen. Op dit moment begint in Frankrijk het 64ste Filmfestival van Cannes. En filmjournalist Robert Blokland die is daar natuurlijk zoals elk jaar. Robert, goedenavond. de hey Willemijn, goedenavond. Hoe is het daar? Hoe is de sfeer? Ja, uitzinnig uiteraard. De openingsavond is net begonnen. De, de openingsfilm van Woody Allen, uh, Midnight in Paris... En het is wel opvallend druk eigenlijk. Normaal is het een rustige dag die woensdag. Maar we hebben nu al een hele presentatie gehad van Poes in Boots. De nieuwe film van Antonio Baderas. De spin-off van Shrek over die glaarste kat. Dat is nu een hele animatiefilm van een enorme stunt op de boulevard. Met allemaal fotografen en grote laarzen van 15 meter hoog waar hij dan bovenin zat en zo. Ja, het is een leuk sfeerje eigenlijk. Er gebeurt een hoop in Kan dit jaar. Vorig jaar was het vrij matig en vrij saai. Maar nu zijn de rellen eigenlijk niet aanslepen al bij voorbaat. Nou, kom maar op. Nou, er komt een documentaire over Diana. Uh, die gaat over drie dagen in première, waarin uh, de foto's van het lijk van Diana te zien zijn, alle theorieën over die, over die uh, dood van haar in het tunneltje in Parijs. En dat zijn echt uh, echte foto's die, die we gaan zien? Ja, het schijnt wel, maar niemand heeft het film nog gezien, dus okay. er wordt heel veel over gepraat. Maar ja, ja. niemand heeft het de film al gezien. Uh, nou, bij de openingavond zijn uh, Sarkozy en zijn vrouw Carla Bruni niet aanwezig, want ze hebben bovenop over een film over Sarkozy die van de week in première gaat... waarin hij als een soort machtswellustige gek wordt afgeschilderd. <laughs> um, er draaien twee films van, van, van Iraanse dissidenten... Die, die vastgezet zijn omdat ze films tegen het regime maken. Mm. Panahi en Rousselouf. Dus dit is gewoon een hoop humor. En dat is eigenlijk wel bijzonder... dat het, het nog voordat überhaupt de film vertoond is... al zoveel gepraat wordt over het festival. Ja, maar en ik heb ook begrepen... het is ook wel weer... Uh, het is niet meer zo heel groot zoals vroeger. Dat is toch een beetje sinds de crisis... Is, zijn alle, is alles wat minder? De feestjes, de, de ophef? Ja, klopt. Er zijn, er zijn wel leuke chique lunches en, en cocktailparties. Maar het, het zijn inderdaad minder geworden. Vroeger had MTV ook een enorm feest waar iedereen bij was en waar echt, nou ja, tot ochtends vroeg kon je daadwerkelijk door de champagne zwemmen als je wilde. Ja. En ik al jaar uh, werd er gegoten. Maar dat, dat, dat is niet meer zo inderdaad. We hebben wel vandaag een hele goede lunch gehad van die poes- en boets presentatie. Ja. Van DreamWorks, dat is een hele grote maatschappij, die, die pakt allemaal flink uit. maar dat, dat Qua, qua, qua, qua chique bijeenkomst is dat ongeveer een van de hoogtwintig geweest zijn al. Ja, en heb ik. Ik heb wat altijd voor deze tien dagen nog, <lacht> uh, nog moet. <lacht> ja, ja. Heb je wel allemaal al, loslopend wild gezien? Qua filmsterren en zo. Ja, sterren. Uh, dat is vandaag vooral de dag van de oude mannetjes. Woody Allen had een, een persbijeenkomst pers, bijeenkomst. Nou, die man is 75. Uh, Bernardo Bertolucci, de, de regisseur van onder meer de Last Emperor. Nee, Die heeft de speciale Gouden Palm en die was er ook. En Die heeft heel veel mooie verhalen, maar goed, hij is natuurlijk ook een hele oude man. Mm. Uh, Robert De Niro is de voorzitter van de jury, die is ook tegen de 70. Het zijn wel allemaal leuke mensen met, met leuke verhalen, maar de, de jonge sterren moeten er komen. Johnny Depp, uh, Angelina, Brad Pitt. Dat is allemaal Kijk. van het weekend pas. Daar gaan we dan nog even op wachten. Robert Blokland in kan. dankjewel. Tot snel weer.